4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een autobom in Noord-Syrië zijn zeker 10 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. De aanslag was in de door Turkije uitgeroepen veiligheidszone langs de Turk-Syrische grens, waar Koerdische militie zijn vertrokken. De meeste gewonden zijn naar ziekenhuizen in Turkije gebracht. Onder de doden zijn burgers en Arabische strijders die samen met het Turkse leger optrekken. Wie er achter de aanslag zit, is niet bekend. Het hoofdbestuur van onderwijsvakbond AOB houdt morgen een extra vergadering. Aanleiding is de commotie die onder de achterban is ontstaan... over het afblazen van de landelijke staking die voor woensdag gepland stond. De staking gaat niet door omdat het kabinet 460 miljoen euro extra voor het onderwijs heeft beloofd. Het lijkt erop dat veel leraren dat niet genoeg vinden. Een kleine vakbond heeft besloten woensdag wel te gaan staken omdat ze het geboden bedrag te laag vinden. Turkije dreigt gevangengenomen IS-ers terug te sturen naar het land van herkomst. Dat heeft minister Sojlu van Binnenlandse Zaken gezegd. Volgens de minister zadelt Europa de Turken op met het probleem van de gevangengenomen IS-strijders. Turkije heeft de afgelopen maand een onbekend aantal IS-ers opgepakt bij de inval in Noord-Syrië. Nederland weigert tot nu toe om IS-ers terug te halen uit het gebied omdat het er te gevaarlijk zou zijn. De Nederlandse regering wil berechting van de strijders in de regio. De Brabantse politie heeft deze week meer dan 700 automobilisten op de bond geslingerd... omdat ze hun telefoon gebruikten tijdens het rijden. De controles gebeurden vanuit een touringcar op meerdere snelwegen. De politie gebruikt vaker touringcars voor dit soort controles... omdat agenten hoog zitten en dus makkelijk in auto's en vrachtwagens kunnen kijken. De politiebus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto's... die betrapte chauffeurs staande hielden. Het weer nog wisselend bewolkt en af en toe een bui. Er staat een forse zuidwestenwind. Aan zee is die stormachtig met zware windstoten. Het is ongeveer 14 graden. Morgen waait het minder. Het wordt overwegend bewolkt met soms regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van een heel aparte plaat. Dat is van de Raw Band en de Clouds Across the Moon. Ja, even na vier uur. Sandvoort, welkom terug. Leuk dat jullie allemaal nog luisteren. Sandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Tot aan Entertainment for You. En hij is er gelukkig alweer. Dus Fred zit uh, straks na vijf uur weer uh, met uh, twee uur lang uh, gezellige muziek... vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En dat mogen wij ook nog een uurtje doen. Maar we hebben niet alleen maar muziek, we hebben ook nog andere dingen... Ja, zometeen over een anderhalf of na de volgende plaat. Gaan we eerst weer schakelen met Joop Van Ness op Duintjesveld. Want hij is voor ons aanwezig bij de wedstrijd Zandvoort tegen SC Aalsmeer. Tussenstand momenteel 0-1. tegen 1. En hopelijk dat het Venijn in de staart zit. En dat ze nog in ieder geval een punt mee naar huis kunnen nemen, de Zandvoorters. U hoort het over twee 1-a-2 nummers. Uh, goed, dan gaan we, daarna gaan we natuurlijk Pit Report doen. Uh, nieuws uit de, de wereld van de Formule 1. En we gaan natuurlijk alweer eens even terugkijken naar de twee vrije trainingen... die inmiddels hebben plaatsgevonden op het circuit The Americans uh, in Amerika. Vanmiddag is de derde uh, vrije training. En dan... vanavond, vanavond, allebei vanavond, vanavond toch? En, ja. ja, en om tien uur dan de kwalificatie. Goed, uh, half vijf hebben we Dier van de Week. En die luistert naar de naam Mila. En natuurlijk het gedicht van de week. Ik zei het al in de opening: ik heb het me een beetje laten, laten inspireren door Entertainment for You. Want die heeft op zijn website elke week een top 5 staan. Nou, als je die titels hoort, dan word ik al helemaal vrolijk. Dus ik denk, ik, ik laat me inspireren door die top 5 van Entertainment for You, van onze collega Fred. En deze week hebben we een hele lieve. En de titel is Jij bent alles. Nou. Dat Om kwart voor vijf tijdens het gedicht van de week. Genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken natuurlijk naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En nu nou Horror op de radio. Talk. I like the things you wear I want your number tattooed on my arm in ink, I swear Cause when the morning comes, I know you won't be there Every time I turn around, you disappear I wanna blow your mind, just come with me Someone warm, you know, that's all 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Cause we're in the morning Dus uh, 7 en 9, dan komen ze weer langs op de Standvoortse Radio. De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Mike Muley. En deze van uh, Naar Horn staat daarin ook genoteerd door de Nice to meet, Zo dadelijk gaan we voor het slot van de voetbalwedstrijd in Jofends op uh, Duintjesveld. Maar dit is een uh, lekkere danceclassic, hebben we gewoon zin in. Deze zaterdag en maandagmiddag. Goedemiddag!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 wolk in de park. Kort slot van de voetbalwedstrijd vandaag gaan we weer uh, live naar uh, Joop Fris toe. Joop, hoe zijn de kansen nog voor uh, SV Zandvoort? Ja, ja, ja, ja. Kansen zijn er altijd natuurlijk op. Zijn er altijd kansen. Zojuist een mooie aanval van Zandvoort uh, over uh, de linkerkant, nee, rechterkant. Dan uh, bijvoorbeeld een man als uh, Nijzer Berg, draait, uh, draait, draai, draai, legt die bal voor en dan gaat ineens, uh, die wedstrijd het ook alweer, uh, Even kijken. Uh... Oh, dus wist dat is wissel. Oké. Tommy Abbus, die haalt ineens uit. En die bal die komt gewoon op, de, de, op de, het uh, uh, balkon terecht. Ja, dat zijn dan ook kansen. Er zijn dan zweepgeholpen. Dan gaat er eentje. Twee man gaat er in. Dat is het, 2-0. 0-2. Het is over. Het is uit. Zandvoort gaat gewoon hier de bietenbrug op. Een fout in de verdediging. Uh, komt de speler vrij te staan. Uh, uh, komt die bal meenemen. Legt de bal breed. Ja, geen buitenspel. En het is 0-2. Het werd gevolgd dat Van Voor, dus hier, dat voor de tweede wedstrijd in successie punten gaat verliezen. En nu is binnen eh, twee wedstrijden vijf punten missen. Dat is wel heel veel, op. dat is te veel, denk ik. En met name in het begin van het seizoen moet je dat we allemaal weer in gaan halen. En dat is zal niet echt gemakkelijk gaan worden. Eh, maar ja, er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden. Maar die, uh, die tellen gewoon niet, heel simpel. Ondertussen kip de top weg op 90 en er zal misschien wel wat bijgetrokken worden. Het zal niet al te veel zijn. We we waren net op de, uh, uh, de vier behandelingen. Het uh, Zandvoet krijgt gewoon de bal niet voor. En uh, iedereen gaat, uh... zelfs de reservespelers, die gaan uh, even Ryan Gedet zeggen: Dag ah, jongen, zonden. Uh, dat was Ryan Lammers, die komt altijd eventjes de dag, zeg. heel netjes. En uh, ja, het, het is einde oefening voor Zandvoort vandaag. Ik, ik geloof niet dat er hier nog iets aan gedaan wordt. Het zal er twee heen worden en het is nog. Maar het is uh, eigenlijk... Um, uh, ja, het is niet jammer, het is, het is eigenlijk beangstigend omdat dat Zandvoort helemaal niks kon. Uh, helemaal eigenlijk niet opgelost was tegen dit als meer Dat uh, lage zons een stuk lager zons dan Zandvoort. <coughs> dat... Dat Zandvoort nu naar de bij is gekomen. Drie punten. Ja, we doen wel een aanval van Zandvoort over Koen en Gielsen. Maar die wordt weggedreven. De speelt waren naar soort Castine, Castine, naar Gielsen, naar Berg. En die, die stond op een verkeerde been. Dus de bal gaat heel rustig over de zijlijn. Maakt het van uh, Aasmeer, natuurlijk rustig over de zijlijn lopen. Uh, ja, Zandvoort moet hier in de rust. Het is niet anders. Ik ben benieuwd wat uh, Tetsen hier straks te vertellen heeft. Dat was die duwen van uh, een zandvoetspeler, met andere woorden dat uh, weer nog bij eigen helft en als waar een vrije schot mag gaan nemen. Maar de, de 90 is vol. Uh, het, het, het ligt aan de kogje van de vijzige, wat hij uh, nog bijtelt. En uh, ja, het, ja, ik, ik heb het geen orde gehoord, ik vind het doodzonde gewoon. Het uh, lange tijd 1-0. Dat is spannend. Hier komt nog een oh, dus is nog Jesse Molenaar die voor 3-0 eruit kan houden. 0-3 dan moet ik nou zeggen. Voor een corner. En Sans wordt dat, uh, dat die dit het uh, geluid moet uh, toestaan. Uh, Rob, uh, ik denk dat we terug gaan naar de studio. Het uh, signaal dat we uh, zo mijn DORST zijn. Sans verliest hier met 0-2. En het is, uh, gaat ineens een heel stuk achteruit. Oké, okay, dankjewel, Joop. Helaas uh, inderdaad een uh, verlies. Moeten we het uh, volgende week maar gaan doen uh, in Marken? Toch, Joop? Ja, en dat is een rot en weg. Een rot en weg, maar uh, als we drie punten mee naar huis nemen... dan vinden we het allemaal wel goed. <laughs> het moet kunnen tegen Mark. Mark is niet marker van uh, twee jaar geleden... toen we dat in, die, uh, uh, in de derde klasse tegenkwamen. Het is aanmerkelijk... Uh, zo'n ja, zwakke kan ik niet zeggen... maar het is een makkelijker tegenstander, denk ik, dan uh, twee jaar geleden. Oké, okay, nou, volgende week gaat dat gewoon gebeuren, ja. En hoor je dat verslag uiteraard ook weer uh, bij ons. Uh, niet met Jovanis, maar een andere verslaggever. Waarschijnlijk Jan van der Leden. Dankjewel, Joop, hè, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. In een fijn weekend. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Dat was Joop. 0-2, de eindstand van deze wedstrijd. Je weet je vast er zeker nog wel, hè? De allereerste keer voor de very first time, oh. Wat lief, deze van Robin Beck en voor de very first time. Ja, Albert-Jan, je had het over uh, volgende week de LP's meenemen. Ja. Maar uh, ja, nee, ik kan zo wel draaien, hoor. De gouden ouwe, iets, Slip maar op. Op ZFM wordt iedere Gauwe-Auwe Platinum. Even helpen, Albert. Dung is het toch Van McCoy, dit, of niet? Ja. En hang on, Sloppy. Ja, dat kan ook ja, van Ramsey Lewis zijn, hoor. Oké, okay, ja, nou ja. We zoeken het zo meteen wel even op. Even kijken wat op Zee de CD uh, staat. Radio. Ja, CD's hebben we ook nog, ja. okay. <laughs> Het is tijd voor uh, de Pit Report. Je hebt vast en zeker ook wel nieuws uh, over, inderdaad, uh, de Grand Prix van Amerika. Ja, allereerst, Max kijkt uh, met een uh, tevreden gevoel terug... op de trainingsdag op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Wel is de Red Bull-coureur, net als veel collega's... kritisch over het hobbelige karakter van het circuit van de Americans. Het lijkt wel of, ik elk jaar, of het elk jaar hobbeliger wordt. Er komt wel een punt dat we moeten denken... is dit nog wel normaal of moeten we hier iets aan doen? Maar iedereen heeft daar natuurlijk evenveel last van. Er uh, zal vast naar worden gekeken, gelukkig komen... De meeste hobbels niet voor onder het remmen... maar er zitten wel een paar aparte stukken tussen, al dus Verstappen. Die in de eerste training de snelste tijd neerzetten... en in de tweede omloop waren alleen Lewis Hamilton en Charles Leclerc rapper. De Limburger was al met al content over de trainingen. Een goede start van het weekend. In de short run was de snelheid van de auto niet slecht. en In de tweede vrije training had Hamilton een slipstream... dus ik denk niet dat het gat van drie tienden representatief is. We zitten er dichterbij in de longruns, simul de simulatie voor de race... ...zaten we er wel iets verder van af. Daar hebben we dus nog wat werk te doen. Racing Point-rijder Sergio Perez zal de Grand Prix van Amerika... ...vanuit de Pitstraat moeten aanvangen. De Mexicaan heeft een straf gekregen omdat hij tijdens de tweede vrije training... ...de weegbrug van de FIA miste. Tijdens de tweede training op het circuit van de uh, Americans... ...werd Perez verzocht om zich te melden bij de weegbrug van de FIA ter controle... PRS zag het lichtsignaal echter te laat en reed door naar de garage van Racing Point. Als de Mexicaan zich alsnog had gemeld, dan zou er mogelijk met een berisping vanaf zijn gekomen. Zijn team voerde echter eerst een oefenende pitstop uit en dat was volledig uit den boze. Het team beseft na de pitstop wat er was gebeurd. De monteurs zetten PRS daarom terug op de originele banden waarmee hij binnen was gekomen en rolde de wagen terug naar de weegbrug. De stewards van de FIA oordeelden echter dat Racing Point al aan de wagen had gewerkt... waardoor Perez de normale strafmaat krijgt en start uit de pitstraat. De voorbije jaren kregen Carlos Sainz en Kevin Magnussen voor een vergelijkbaar vergrijp ook dezelfde straf. Lewis Hamilton is 34 jaar oud inmiddels... en hij staat op het punt zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Maar de Brit is nog lang niet verzadigd. Hamilton wil ook domineren als in 2021 de nieuwe regels worden ingevoerd in de koningsklasse van de autosport. Ik wil de pionier van dat nieuwe tijdperk worden, zei de coureur van Mercedes in Austin. Waar hij morgen in de grote prijs van de Verenigde Staten genoeg heeft aan een plek bij de eerste acht... om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. De kogel is door de kerk. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Formule 1, eh, komt, van de Formule 1 komt er een budgetplafond... Dat werd duidelijk tijdens een speciaal belegde persconferentie in Austin... waarop eindelijk de nieuwe regels voor de koningsklasse in de autosport werden gepresenteerd. Vanaf 2021 bedraagt het budgetplafond 175 miljoen dollar. Omgerekend is dat bijna 157 miljoen euro. Het is de bedoeling dat, uh, om dat in de jaren daarna verder terug te brengen. Niet alle uitgaven worden meegeteld. Onder meer kosten voor marketing en salarissen van de coureurs worden niet meegeteld... Momenteel hebben Mercedes, Ferrari en Red Bull een aanzienlijk hoger budget... dan de andere raceteams in de Formule 1. Zoals gezegd, de Formule 1 heeft die plannen voor het seizoen 2021 uit de doeken gedaan. En uh, er zijn een behoorlijk wat wijzigingen. Het zijn weliswaar van alles wat, maar het zijn vrij kleine... maar toch wel ingrijpende, ingrijpende wijzigingen. Wil je ze allemaal eens een keer goed teruglezen? Kijk dan gewoon even op de webpagina van GP1. Dan kun je ze allemaal eens even rustig uh, doornemen. Zo zullen onder andere grotere achtervleugels komen... en een versimpelde ophanging en een verbod op hydraulische ophanging. Grotere cockpitafmetingen om grotere rijders niet te benadelen. En voorgeschreven vloerstructuur om flexibele vloeren te voorkomen. Dat zijn slechts enkele van de wijzigingen. Nogmaals, het hele lijstje teruglezen op de website van GP1. Nog even de stand. Eh, Longens Hamilton, 363 punten, ruim voor Tribotta met 289... Punten. Op de derde plek Charles Leclerc met 236 punten en uh, vierde Sebastian Vettel met 230. En Max, na al die pech die hij heeft gehad en uh, aanrijdingen die hij heeft gehad, vinden we terug op een plek 5 met 220 punten. Zoals gezegd vanavond uh, van 7 tot 8 uur de derde vrije training. En om 10 uur vanavond de qualifying. De race morgen uh, op zondag is vanaf 10 over 8 s'avonds. Te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Dankjewel, obert Dat was weer de Pit Report. En daarvoor, voor de Pit Report, hadden we ook een Amerikaanse band. De McCoys waren dat. Ja. De complete broers, de gebroeders McCoy. En uh, ja, die hadden in 1967 een band opgericht, een Amerikaanse band. En onder meer uh, een hits met uh, Hang On, Snoopy, de plaat die we juist voor je draaien. En van die gouden oude uit de jaren 60 gaan we naar nieuwe muziek. Hier is All The Human van de Jonas Brothers. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again. waarvoor je aan de deur klopt, uh, albert Die van de week zit te wachten natuurlijk. Ja, die zit in de quizploeg. Ja. ja, klopt. En uh, ze stelt, uh, hij stelt zichzelf even aan u voor. En hij luistert naar de naam Mila. En Mila is mijn naam en ik ben een kruising van een charpij dog van twee jaar. Mensen zijn echt heel leuk, groot of klein. Ik begroet ze allemaal even vriendelijk. Als ik de kans krijg, kruip ik bij je op schoot. Want nog nooit heeft iemand mij verteld hoe groot ik ben. Buiten kon ik altijd goed overweg met, mijn and met andere honden. Soms wel iets te enthousiast. Twee weken geleden ben ik uit mijn tuin ontsnapt en bovenop een klein hondje gesprongen. Hier is mijn baas zo van geschrokken dat ik niet meer bij andere honden ben geweest. Op het asiel vind ik het grote super superleuk om mee te spelen. Mijn nieuwe baas moet mij alleen wel leren om met beleid om te gaan met andere honden. Bij het zien van andere honden zet ik namelijk een grote mond op. In mijn vorige huis woonde ik ook twee poezen. Vrienden. Uh, hier was ik vriendelijk naar, maar vreemde katten wil ik achteraan jagen. Het hangt volgens mijn verzorgers helemaal af van de kat en de begeleiding of ik hier weer mee om kan gaan. Als ik eenmaal gewend ben kan ik best even alleen blijven. Ik kan in een bench, maar ook los in huis is geen probleem. In huis ben ik netjes, zinnelijk en ken de basiscommando's. Ik ben gek op wandelen met mijn baas en zoek mensen die ook nog met mij op cursus willen. Ik zoek een baas met ervaring, het liefst van een charpij of een doch dog Zoekt u zo'n uh, vriendelijke grote dame... dan uh, kunt u zich vervoegen uh, in het Dierenthuis... Kennemerland, Keesomstraat 5, want daar verblijft Mila in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl, want ook Mila verdient een thuis. Dankjewel, je wel, dan. Ja, en daar komt hij aan, hè. Daar komt hij aan, daar komt hij aan. Als het goed is, even kijken, hoor. Ja, ja, ja, ja, ze hadden even een aanlooptijdje nodig. Maar uh, daar zijn ze dan onze vrienden weer. Ah, yeah. Ja, daar komen ze aan. zo'n uh, mooi stukje. En nemen ze tegen elkaar op, zeg maar. Wauw, dan wow, kan ik wel een uh, tandje erbij zetten. En dan uh, nog uh, een stukje beter. Uh, gewoon een hele goede uitvoering. Daryl House, uh, hoor je. Cee La Green en uh, Daryl Hall en uh, I Can't Go For That. Ja, Fred, zo dadelijk weer uh, entertainment for you. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar uh, ik heb even een vraagje. Vraag jij het ook wel eens uh, af? Uh, ja, wat? <laughs> Will I be famous? <sighs> zometeen uh, na vijf uur maar gewoon uh, gaan luisteren naar uh, CFM. Dan hoor je het vanzelf uh, wanneer die uh, famous wordt, hè? die Fred hij. Ja. Uh, entertainment for you na deze uitzending van Zandvoort uh, op zaterdag. Inmiddels kwart voor vijf. En je weet het, dan betekent het tijd voor het gedicht van de dag. En ook vandaag hebben we weer een heel mooi gedicht. Hier is Jij bent alles. Ja, ik zeg het elke dag weer tegen jou. Dat ik nog steeds verliefd ben en van je hou. Geef ik jou een kus, dan kijk je me vragend aan. En lees in jouw ogen, laat mij nooit meer gaan. Mijn gevoelens voor jou gaan nooit meer weg, zelfs al gaat het mis en jij niks meer zegt. Druk je dan tegen me aan en zeg, ik laat jou, jou nooit meer gaan. Jij bent alles, maar alleen voor mij. Ja, jij geeft mij kracht en laat me vrij. Daarom zeg ik tegen jou, jij bent het mooiste waar ik van hou. Druk je dan weer tegen me aan en zeg, ik laat jou nooit, maar dan ook nooit meer gaan. Ja, jij bent alles voor mij, maar alleen voor mij. Ja, jij geeft mij kracht en laat me vrij. En daarom, daarom zeg ik tegen jou. Jij bent de mooiste, de mooiste waar ik van hou. Ja, ik zeg het elke dag weer.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 maar nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt, druk je. Daar. Dat was hem dan, uh, Ramon Bezen, na het uh, gedicht van de dag. Goedemiddag, uh, Frits Goedemiddag, ja, de sfeer fijn, is goed in. Fijn om je we weer <laughs> te zien. We ja, ja. warmen je alvast een klein beetje op voor uh, een nieuwe entertainment voor You. Ja, lekker. Ja, ja toch? Ja, nee, dat is geslaagd. Wat ga je vanmiddag allemaal doen uh, tussen vijf en zeven? Uh, zo dadelijk krijgen we dus op bezoek Mike Steeg. En hij heeft een nieuwe single uh, uitgebracht iedere keer. En dan gaan we even naar Friesland. Tenminste, dan bellen we even met Friesland. Uh, Litse Hille gaan we dan bellen over de nieuwe single. Als jij bij mij geen liefde vindt... <lacht> ik voel alweer een gedicht aan. <lacht> ja, ja. Maar hij gaat een paar weken weg, hoor. Dus ik kan hier even over nadenken. Nee, maar goed. <lacht> En uh, daarna gaan we eventjes bellen nog met uh, Wendy de Laat... over haar nieuwe single Vlieg met me mee. Vlieg met me mee naar de regenboog. Uh, nee. Ongeveer, nee. Maar dan een andere tekst. Oké, oké. En dan... Ik uh, weer dus de plaat weer niet goed. ik <laughs> <laughs> ja. dat? let's, he fly, he he let's he fly away. Oké, okay, nou wordt weer een leuke entertainment views... dadelijk tussen vijf en zeven... Iedereen moet kijken, luisteren en ze kunnen ook plaataanvragen bij je. Ja, en dat bij www.zfmartisten.nl En daar eventjes naar beneden scrollen en dan kun je een mailtje sturen. En dan komt hij bij mij terecht. www.zfmartiesten.nl, Dan komt het allemaal wel goed... En dan komt het bij Fred Heij aan. Zeker. En dan krijg je te horen bij Entertainment For You. Jawel. Dit die is ook zo mooi, hè? Diana Warwick en al haar vriendjes. And that's what friends are for. And I never thought I'd feel this way. And despite... What friends are for... Ja, het is uh, vier minuten voor vijf uur. Wij moeten weer uh, plaats gaan maken voor Fred. Ja, zeker. En doen we met plezier. Ja, Fred. Heel veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. Dat hadden we net ook al gezegd, maar nog een keertje ja, dan. Ja, Nee, dat gaat het heel ja, leuk gezellig worden. Wordt een uh, word gezellige uitzending. Ja. Toch? Ja, en uh, verzoekjes, hè. Verzoek ja, die van Kwarlhof. Heb wel even voor 20 ja. over 6 net binnengekregen van iemand die ik heel goed ken? Oké, okay, goed. Okay. Uh, Helemaal goed. <laughs> Wat ga jij doen? Ik ga luisteren, we gaan eerst even deze zaak evolueren. Ja, jij bent een paar weken ben je afwezig. Ja, toch? Nou ja, met bericht, zonder bericht. Dat, dat, dat is bruto drie weken, maar het kan ook twee oh, weken. Okay, worden. Maar in ieder okay, geval, ja, ja. ik ben wel even weg. Dus uh, volgende week. Uh, CD's meenemen, LP's meenemen, lp's, EP'tjes. 78 toeren. Ja, die kan niet. We, die, die niet kan. Die, die, <laughs> we moeten even vragen aan de technische dienst. Die, uh, maakt, maakt allemaal niet uit. Nee, volgende week zijn uit. we er gewoon weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot mm. volgende week. Dan zijn we er weer. Dag! Doei doei! Some things in love of bad. They can really you made.